Uur. Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Friesland maakte schade op na een ochtend vol regenwater. In het noordoostelijke deel van de provincie stonden straten blank en waren kelders ondergelopen. Ook werden twee verzorgingshuizen voor een deel geëvacueerd. De brandweer kwam op veel plekken in actie om water weg te pompen. Bijvoorbeeld op een vakantiepark in Sumar. Deze, vakantie, deze campinggast werd door zijn buurman gewaarschuwd dat zijn tent onder water stond. Ja, ik zei we weten dat de tent nat is. Uh, dat dat al wat sopt. Maar toen kwamen we uit bed en toen stond er toch wel 5 centimeter water in de, in de tent. Gelukkig schiet de camping-eigenaar te hulp. Nou ja, we hebben koffie uitgedeeld, want ja, stroom ligt er even af voor sommige mensen. We hebben uh, droogersmuntjes uitgedeeld. Dat mensen als weer kunnen drogen en zo pakken we het op. De Nederlandse roeiers mogen rond de Olympische roeibaan de eetzaal niet meer gebruiken. En ook mogen ze niet meer de ruimte in waar de warming-up wordt gehouden. Dat heeft te maken met de drie coronabesmettingen binnen het team. Nu de clubs weer dicht zijn, krijgt de politie het weer drukker met illegale feesten. Agenten hebben vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in Nationaal Park de Mijnweg in Limburg. Bijna 200 feestvierders zaten in een oude bunker in het natuurgebied. En over feestvierende jongeren gesproken. Sta je nou op de camping op Ter Schelling, dan moet je van de gemeente bewijzen dat je negatief bent getest of volledig gevaccineerd. De afgelopen weken werden op twee jongerencampings op het Waddeneiland meerdere besmettingen ontdekt. Vandaag staat in het teken van de Amsterdamse verzetsheldin Henriette Pimentel. Ze krijgt een internationale onderscheiding voor Joodse verzetmensen die andere Joden hielpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pimentel was directeur van een Joodse crash en heeft ruim 600 kinderen geholpen. Esther Saja schreef een biografie en vertelt hoe Pimentel de kinderen liet verdwijnen. Grotere kinderen konden bijvoorbeeld samen met een verzetsmedewerker met de tram meerennen. Want er stonden namelijk Duitsers bij de Schouwburg, maar niet bij de crash. Dus als er een tram langs kwam rijden, dan was de crash tijdelijk even uit het zicht. Maar kleine kinderen werden bijvoorbeeld weggesmokkeld in een tas... Na negen maanden verzetswerk werd Pimentel in 1943 opgepakt en vermoord. Haar familieleden nemen daarom de prijs aan. Het weer dan nog afwisselend zon, wolken en een paar stevige regen- en onweersbuien. En het is een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein, 4 kilometer rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 We beginnen uur 2 van de Zandvoort op zondag lekker met de zinger van Curtis Tigers en I Wonder Why. Het is inderdaad even na drie uur welkom terug, het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Nou, het is even, eerst even terug naar de Olympische Spelen, terug naar het hockey. Een Nederlands elftal speelt tegen Zuid-Afrika. Uh, ze hebben in de eerste wedstrijd verloren van de Belgen met 1 tegen 3. En nu dus in diezelfde pool uh, tegen uh, Zuid-Afrika. En uh, op een gegeven moment uh, keek ik naar, uh, op de tv en toen zag ik dat Nederland met 3-0 achter stond. Ik denk, dat gaat vlot. Uh, ze hebben in het tweede kwart hebben ze de zaak toch enigszins een beetje uh, weer recht te trekken. Ook middels de VAR. Die hadden ze er wel even voor nodig om een uh, strafcorner uh, te, te forceren. En in ieder geval toegewezen te krijgen... Uh, ze zijn nu teruggekomen tot 3-2. We hebben nog twee kwarten te gaan. Dus uh, de Nederlandse heren moeten nog wel even aan het, uh, aan het werk om dit, uh, dit, deze achterstand weg te werken. Zo niet om te zetten in een uh, overwinning. Dus spanning al om tijdens de hockeywedstrijd Nederland-Zuid-Afrika. En als we het hebben over de wereldranglijst, uh, hoe staat het dan uh, met uh, Zuid-Afrika in uh, Nederland? Goeie vraag. Nou, als, als ik naar die wedstrijd kijk, dan staat uh, Zuid-Afrika hoger dan Nederland. Dat nou, zal alles niet, maar... Uh, Wie ben ik? Oké. Okay. Uh, goed, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Bertens heeft trouwens in de dames dubbel de uh, gewonnen met haar partner. En zijn een ronde verder. Ze hebben de eerste ronde dus gewonnen. En die zijn uh, een ronde verder. Spannende wedstrijd trouwens. Met veel, uh, veel unforced errors. Maar ze zijn in ieder geval uh, door. En dat is leuk om te... Uh, voor Kiki en haar partner. Goed, wat gaan we uh, tweede uur doen? Nou, meestal op zondag gaan we altijd even de, de, de regio in... Uh, we gaan beginnen in Zandvoort, want uh, word, uh, er is uh, onlangs uh, allemaal een inzameling geweest voor inwoners van het rampgebied. Daar hebben we een bijdrage van. En in Amsterdam, de regio's uh, kleuren donkerrood. Alleen ik krijg niet het gevoel dat, uh, dat uh, bij ons in Zandvoort de zaak donkerrood is. Ik zou zeggen, uh, het is gewoon wit hier. Goed, maar in ieder geval, wat, uh, wat voor consequenties heeft dat voor de regio Amsterdam? De donkerrood. En uh, we hebben een item van uh, een, uh, pandje, pandje, een, een vervallen pandje in de Bakkerstraat in Haarlem. Uh, dat pand stond uh, te koop voor 95.000 euro en is nu na, na de verbouw verkocht voor ruim 4 ton. Hoe dat in elkaar zit, ook daar hebben wij een bijdrage van. En als we nog tijd hebben we nog wat ander Zandvoorts nieuws in het kort. In het, in het, in dan van 4 tot 5. Pits report natuurlijk en uh, we houden nu op de hoogte van de Olympische Spelen. We hebben het dier van de week nog een derde uur en uiteraard het gedicht van de dag. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En kijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio.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 Ik We'll Van Christopher Cross en Allrights. C.F.M. Voor Zandvoort en de regio. Nou, Allrights, wij gaan de regio ah. in albert uh, ja, Maar nou, we blijven eerst nog even lekker in Zandvoort. Ja, we, nou, ja, we blijven nog even... Nou, uh, nou we, gaan ja. we, naar, ja. nee, we gaan even uh, naar, uh, de naar hockey, want uh, Nederland heeft zojuist een uh, strafcorner gehad en uh, de keeper stopte die bal. Maar het kwam tegen een bovenbeen aan van iemand die in de goal stond. Dus een strafbal voor de Nederlanders. Die nemen we toch even iets mee in de uitzending. De keeper wil niet stilstaan. Het wordt wel belangrijk natuurlijk. Want als deze erin gaat is het 3-3. En in ieder geval gelijkspel. En wellicht hopelijk nog op meer. Dit is het in het derde kwart. Strafbal over. Goed. Uh, we gaan, uh, waar gingen we heen? <laughs> Weet je het nog? Ja. We gaan Sanford uh, ja. in. Klopt. De Zandvoortse Kim van Schaik uh, zamelt normaal gesproken goederen, eten en kleding in voor haar eigen dorpsgenoten die wel wat steun kunnen gebruiken. Nu heeft ze veel uh, uh, dorpsbewoners opgetrommeld om spullen te doneren voor de inwoners van de rampgebieden in Limburg, België en Duitsland. En uh, afgelopen week reed ze met twee busjes en een aanhanger richting het zuiden. Onze collega's van NH maakten de volgende reportage.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 om hulpgoederen te doneren voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg, België en Duitsland. Water is bijvoorbeeld heel erg nodig, dus dat hebben mensen gekocht. En heel veel luiers zijn gedoneerd, babyvoeding. Uh, we zijn op meerdere locaties spullen wezen halen, dus uh, ja, het is echt super. Maar ook al eerder ingezamelde goederen en kleding worden ingeladen. Kim runt twee jaar een uitgifte van dergelijke spullen voor zandvoorters die dat nodig hebben. En ze haalt eigenlijk te veel. Maar alles wat zij kwijt kan is welkom op een inzamelingscentrum in Heerlen. En hun zorgen ervoor dat de spullen niet alleen naar Limburg gaan, maar ook naar België en Duitsland. En uh, met hun in overleg natuurlijk van wat is er echt nodig voor kinderspullen. Babybadje, Baby was dat bandje. ook echt nodig? Nou er zijn gewoon, de, de mensen zijn natuurlijk echt alles kwijt. Dus we doen ook de campingbedjes er een. Ik heb mensen aan de telefoon gehad die zeggen ja we liggen hutje mutje in een kerk met z'n allen. En van bedjes ja, uh, dus ik denk ja we pakken gewoon alles in waarvan je denkt ja dat kan een mens nodig hebben. Dit uh, gaan we straks ook allemaal laden, er komen twee bussen aan. Uh, die heeft uh, iemand beschikbaar gesteld met chauffeurs en al. Hier staat uh, een tafel klaar vol met zakken met handdoeken. We hebben ontzettend veel luiers gekregen, echt dozenvol. En we hebben hier nog uh, aardig wat spelletjes uh, staan. De mensen zitten natuurlijk allemaal uh, ja, op locaties waar ze normaal niet zitten. En ik, ik, Dit is allemaal moeilijk zat als je dan een beetje afleiding hebt door misschien een spelletje te doen dan denk ik dat je daar best blij van kan worden. Dus we gaan ook dozen met speelgoed en vooral veel spelletjes erheen brengen. Dank aan NA nieuws voor deze reportage. Een mooie initiatief vanuit Zandvoort via Kim van der Schijk. Inderdaad voor de slachtoffers van de watersnood daar in Zuid-Limburg. En uh, straks gaan we uiteraard weer uh, verder uh, de regio in. Maar eerst meer muziek. Dus zondagmiddag. Leuk dat je luistert. Zandvoort op zondag. We zijn er uh, tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Met nu uh, de oude single van Clean Bandit. be.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 A chance, I would say, update, uh, albert Jong. Ja, tussenstand 3-3. Maar niet, uh, niet uit de vier uh, strafcorners die Nederland heeft uh, had geforceerd in de afgelopen de twee kwarten. Maar wel gewoon uh, veldgoals, nee, waarvan een een ander strafpush was. Maar goed, uh, vier strafcorners gehad. Daaruit nul scoren. Oké, okay, dankjewel voor deze updates. Zometeen gaan we met je kijken naar de evenementen... voor de komende dagen hier in Zandvoort. Hou daarvoor de lokale radio aan. CFM, we zijn er 24 uur per dag. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek... waaronder deze van Den Hartman. Slaat van deze Den Hartman die is uiteraard... Relight My Fire. Maar dit was ook een leuke single uit de jaren 80. We Are The Young. En daarmee is het half vier geworden. Dat betekent de evenementagenda. Ja, en we hadden het al met Roy erover. Het gezellige centrum van Zandvoort met de kofferbakmarktverkoop. Het museum wat open is. En het museum is momenteel de expositie van de ode aan het Nederlands landschap. Zowel binnen als buiten. Uh, uh, een expositie van de kleinste zandvoort al uh, aller tijden, uh, meneer Paap. Uh, en natuurlijk hebben we het Puppet -pup Museum uh, op vrijdag en zaterdag en zondag geopend uh, in het uh, voormalige raadhuis. En in dat uh, deels leegstaande raadhuis uh, is dat museum dus ge geplaatst. En daar was eigenlijk meer ruimte voor collecties en kunst die thuis horen in de badplaats. Zoals de verzameling van autocoureur Michel Blekenmolen, maar ook de enorme collectie van grammofoonspelers van Jelle Atema. En natuurlijk ook Car Art. Echt een aanrader om daar ook een keer een bezoek aan te brengen. Uh, vrijdag waren we getuigen van de eerste, uh, de eerste Hippie Boulevardmarkt. Hip, -boulevard Ik moest er toch altijd even, toch even, altijd even aan wennen. Alles was, alles was in ja, Ibiza-sferen en kraampjes, volop kraampjes aanwezig. Alleen het zonnetje werkte niet helemaal mee... maar het was wel een, een drukte van belang daar op de boulevard de Covage. De eerstvolgende is op 30 juli gepland... mits het natuurlijk in ieder geval een beetje mooi weer is. Uh, en dan heb je ook nog één op 6 en op 13 augustus. Dus 30 juli, 6 augustus en 13 augustus... is er staat er nog een hippie boulevardmarkt gepland... Op de Boulevard de Fauvage. Meer informatie over deze Ibiza-markt kunt u vinden op www.hipandhappyevents.nl. Uh, www.hipandhappyevents.nl. En daarnaast kan natuurlijk, als u op bezoek bent in Zandvoort, ook de buitenexpositie van de EK Zandsculpturen nog tot en met 22 augustus bekijken. Want ondanks de nieuwe beperkingen rondom corona is er nog steeds de mogelijkheid om de zes grote zandsculpturen van de Europese kampioenschap in Zandvoort te bezoeken. Dit is uiteraard voor het tiende en tussen de haakjes zeg ik het even de laatste keer uh, heeft uh, dit jaar het Europees kampioenschap zandsculpturen plaatsgevonden. Het is alweer een tijdje geleden, maar de zes zandsculpturen staan er op verschillende plekken in zandvoort en staan ze nog steeds erg vrij bij. Ga daarvoor even naar de website www.zandsculpturenroute.nl www Genoeg activiteiten en evenementen in Zandvoort tijdens de vakantie. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, straks gaan we weer uh, de regio in. Dan gaan we even naar uh, Amsterdam. En daar, uh, ja, daar uh, gaan, de, gaan de Duitse toeristen gaan daar weg. En dat las ik gisteren in, uh, in de Volkskrant een uh, bericht. Over uh, de toeristen, uh, de Duitse toeristen in uh, Zandvoort. Uh, ja, die, uh, die keren graag terug naar Zandvoort. Want hier is het uh, leven net alsof er geen corona bestaat. Ja. Dus ze keren graag terug uh, en uh, genieten lekker hier uh, in uh, Zandvoort van uh, hun uh, vakantie. Nou, hoe het daar in Amsterdam gaat met die gierende bandjes terug naar huis... dat hoor je straks, maar eerst onder meer de car was. Saying, here we go again. This is all too now don't hit. Small wash, go wash, go wash oh, In de car was. Uh, eens even kijken. Nog geen verandering bij het hockey. Nou, nee, wacht even. Ja, we, we, we, uh, ja, de Nederlanders krijgen momenteel nu een strafcorner met nog uh, 13 minuten te spelen in de derde kwart. Zoals was gezegd tussenstand 3-3. Ze hebben al vier strafcorner's gehad, waarvan er geen één benut is. Nou, oh, zo die even live uh, meenemen Die, die, die nemen we even live ja? mee. Okay. Ja. ja, te, te vroeg uitgelopen in mijn in mijn uh, uh, bevindingen. Strafbal. We houden, ja, hoe strafballen? Oh, dan komen ze we daar weer goed weg? Ja, geen iets. Jongen, jo, jo, jo. spannend hoor. Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Alles uh, over de hockey uh, hockeywedstrijd. Ik dacht eerst appeltje eitje, maar 3-3 op dit moment hè, tegen Zuid-Afrika. Fleet verbouwen deze versie van uh, Duran Duran en de uh, Reflex. Uh, ik heb wel een vermoeden uit uh, welke collectie uh, die komt uh, trouwens. Maar goed, uh, we gaan het uh, hebben... Of nee, wacht even, wacht. Ik doe het helemaal verkeerd. Nee, nou ja, oké, okay, uh, we gaan naar uh, Amsterdam toe, uh, albert -Jan. Ja, oké. Okay. <hij> Want uh, afgelopen donderdag werd bekend... dat een aantal regio's in Nederland, waaronder Amsterdam... de kleurcode donkerrood heeft gekregen. Hierdoor kan het zo zijn dat toeristen de stad die de stad bezoeken... zich bij terugkomst aan bepaalde extra regels moeten houden. De toeristen maken zich nog geen zorgen, de ondernemers wel. Zo kondigde Duitsland vrijdag aan dat iedereen die vanuit Nederland... het land inreist en niet volledig gevaccineerd is... vijf dagen in quarantaine moet. De Duitsers lijken met gierende banden te vertrekken... al dus Richard Bolhuis van Amsterdam Circle Line. Een rondvaartbotenorganisatie. Normaal is 40% van zijn klanten Duits. Hier zijn relaars. de banden de stad uit te gaan. Nederland is deze week op donkerrood gesprongen. Op de Europese coronakaart. Een hoog risicoland dus. Maar dat houdt de toeristen niet tegen om naar Amsterdam te komen. We willen gewoon naar Nederland komen. Even als het rood, yellow, groen is oké okay voor ons we zijn jong, het is time tijd dat we can go on holidays all together. We smoke. A lot. Mensen zijn blij dat ze mogen reizen. O, jongeren dan, hè? dat de bar open is. Vrijdag, zaterdag lopen we, eigenlijk zijn we gewoon vol. Vol, dat wil zeggen, voor de helft. De privékamers zijn bezet en dan de slaapzalen voor de helft. Maar daar kan verandering in komen. Zo moeten Duitse toeristen vanaf dinsdag vijf dagen in quarantaine als ze terugkomen. Duitsers, dat is nu ongeveer... 40 van onze mensen, die van onze gasten. Dus ja, als daar uh, het grootste gedeelte van weg blijft, dan ga je dat echt merken natuurlijk. Sinds dat we 5 juni weer begonnen zijn met varen... Uh, zat er eigenlijk wekelijks een goede stijging in. En die is een week of twee geleden uh, is dat afgevlakt. En nu de laatste dagen zien we hem al licht naar beneden gaan. Voor nu is een negatieve test of vaccinatiebewijs vaak nog voldoende... Maar wat als andere landen ook voor een quarantaineplicht kiezen? Ik verwacht eigenlijk helemaal niks. Ik verwacht dat mensen gewoon blijven komen en, uh, er wordt eigenlijk niet over gesproken over de quarantaine. We hebben zelf allerlei zelftesten in huis, je probeert jezelf een beetje in te dekken, maar uh, ja, mensen zijn wat gelaten erover. We had to do quarantaine. days quarantine, no, no, for sure. Why I not? I don't come because, we... because I have to do 10 day in quarantine and I can't work. Would you still do it? Oh, yeah. Why? <laughs> The weed. <laughs> no one ever cared in Berlin about quarantining, so not really. Het, het is heel erg koffiedik kijken, maar positief lijkt het me niet worden. Maar het hangt nu vooral op wat andere landen zeggen, hoe ze omgaan met hun eigen inwoners die naar Nederland op vakantie gaan. Daar, zullen we, daar zijn we helemaal van afhankelijk. De reportage vanuit Amsterdam van onze collega's van NH Nieuws. Wat me wel opvalt is dat je gewoon de ene zegt het ene en de ander zegt het ander. Dus ja. die ene zegt van nou, ze gaan met gierende bandjes naar huis. En die ander zegt nou, ik denk dat je er niet veel van gaat merken hier in Amsterdam. Nee, dit is dus. onduidelijkheid ten top. Uh, bedoel maar, de Duitsers denken dat ze hier dus wel heen kunnen als ze gevaccineerd zijn. Als ze niet gevaccineerd zijn, dan dreigen ze dus. ...in quarantaine te moeten bij terugkomst in Duitsland. Uh, wat dat betreft, ja, zijn we nou donkerrood of zijn we nou rood of zijn we nou geel? Wat zijn we? Nee, we zijn op de, de Europese kaart zijn we donkerrood. Ja. En uh, voor wat betreft de coronacijfers uh, op dit moment gaat het weer uh, de betere kant op. Oké, okay, nou ja, we, we houden het uh, in de gaten en we zullen de ontwikkelingen uh, voor u blijven volgen. Zo is het, maar het... Like I'm broken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 We hem nog een keer de hit van Maroon 5 en Beautiful Mistakes. Nou, toen de coronacrisis uh, begon uh, hier uh, in uh, ons land en in de hele wereld natuurlijk... Uh, toen uh, hadden we verwacht dat de huisprijzen zouden gaan dalen. Mm -hmm. Maar niets is minder waar, uh, albert Nee, een mooi voorbeeld is uh, bijvoorbeeld uh, in Haarlem... Uh, het verbouwde krot aan de Haarlemse Bakkerstraat gaat waarschijnlijk ruim boven de vraagprijs van de hand. Dat, dat al dus makelaar Pierre Voorbach. Het pand is onder voorbehoud voor financiering inmiddels verkocht. De vraagprijs voor het huisje leidde al eerder tot veel ophef. De gemeente bood het huisje in 2019 voor 95.000 euro aan op de markt. Een vastgoedhandelaar kocht het, uh, het en binnen drie jaar liet hij het verbouwen... tot een paleisje dat voor 395.000 euro weer op de overspannen woningmarkt kwam. Volgens velen was hiermee de gekte op de woningmarkt aangetoond. Een huis dat weliswaar na een verbouwing in drie jaar tijd vier keer zoveel waard werd. Hoe het precies zit, uh, hoort u in de volgende bijdrage en we beginnen met Pierre Voorbach. Het was eigenlijk gewoon bouwgrond. Ja, en als dan een aannemer het koopt en die gaat het uh, opknappen, dan kan hij daarna, uh, ligt de wereld aan zijn voeten, dan kan hij vragen wat hij wil. Volgens Danny van Leeuwen van actiepartij Haarlem gaat er iets goed mis op de Haarlemse woningmarkt. En dit huis in de Bakkerstraat is daar volgens hem een voorbeeld van. Het pand dat twee jaar geleden nog een bouwval was van 95.000 euro werd gekocht door een aannemer die het heeft verbouwd. Deze week is het huis opnieuw op de markt gekomen voor bijna 4 ton, maar niet iedereen vindt dat een slechte zaak. Ik vind, zolang zo'n huis maar weer terugkomt op de markt, is er niks aan de hand. Wat erger is, is dat het, als een huis door een belegger uit de markt wordt gehaald... en wordt verhuurd aan de mensen die het eigenlijk hadden willen kopen. En dat vind ik wel zonde. Maar dit vind ik op zich geen punt, want de, de, de man toen heeft waarschijnlijk het meeste betaald. En het is niet aan de gemeente om dan te zeggen, jongens, we doen dat ineens meer niet. Maar volgens actiepartij Haarlem heeft de verkoop van de gemeente er alleen maar voor gezorgd... dat de woning duurder is geworden. Dit was een betaalbare woning. Dus ja. Dan kies je ervoor om de markt zijn werk te laten doen. En dat is niet in het voordeel van de huizenzoekers. Dit was een kluswoning. Zo is het ook geadverteerd. Maar dat had eigenlijk een zelfbouwproject kunnen zijn. Ja, en dan was je nu voor, denken wij, onder de drie ton... Klaar. De Haarlemse Huizenmarkt is volgens Van Zon dermate overspannen dat dat soort verkopen niet uitmaken en ziet het als een kans voor jonge verkopers. En hier komen waarschijnlijk een aantal jonge mensen op af die nu een kans hebben om, uh, om iets te kunnen kopen. Voor nou ja, betrekkelijk weinig, want het is, uh, vier ton is tegenwoordig het is wel veel geld. Maar als je het terugrekent naar wat dan je maandlasten worden, is het uh, volgens mij goed te doen. Ja, nou ja, ik uh, schud ze zo uit normaal Albert uh, alweer Jan. Geen moeite mee hoor. Dus nee, een, een absurd uh, verhaal uit uh, Haarlem over dat uh, hele kleine huisje. 95.000 euro verkocht door de gemeente. En nu een uh, kleine vier ton uh, onder voorbehoud uh, verkocht. Nou ja, zo gaat het dus uh, nu uh, op de huidige woningmarkt... Maar goed, het is altijd de cream geweest trouwens, hè, op, de, op de woningmarkt. Dus uh, ja, Alleen uh, zijn de prijzen natuurlijk uh, veel hoger. Want uh, ja, vroeger kostte een brood ook uh, 5 eurocent. Dus dat moet je ook een beetje in gedachten hebben, natuurlijk. Le Leuk vergelijken. Ja, ja, ja, prima. Ja, ja, ik vind hem ook goed. <lacht> en hier is uh, Prince en uh, Pop Life. En dat was uh, Prince en de Pop Live. We schakelen nog even over naar onze uh, sportverslaggever uh, Albert-Jan Vos. Wat <laughs> ja. volgende vanmiddag uh, die oostal uh, die spannende hockeywedstrijd? Ja, als je, nog even, uh, als je nog even 25 seconden doorlult, dan is hij wedstrijd afgelopen. <laughs> uh, de, ja, nee, nee, maar, hoe gaat dat? Het? het is ongelooflijk. Ik bedoel, met, met, met sprokkelhockey, zo, zo noem ik dat dan maar, uh, Nederland. Ja, ze hebben er natuurlijk wel hard voor gewerkt, maar... Uh, een, een, een strafpush gemist. Later kregen ze wel een strafpush. Toen, uh, die gingen dan wel in. Toen werd het 4-3. Uh, daarna een mooie, mooie veldgoal, mooie counter. Want uh, ja, Zuid-Afrika drukte natuurlijk om, uh, om, een te, om, om weer gelijk te komen. Op momenteel met nog 5 seconden te gaan, 5-3 voor Nederland. Uh, Zuid-Afrika probeerde nog net een strafkoor eruit te halen via de VAR. Uh, maar dat uh, ging dus even niet door. Want hij speelde de bal gewoon iets te ver voor zich uit. Nederland wint dus wel met 5 tegen 3. Maar ik zou, ik, ik zou in ieder geval niet in de schoenen willen staan... van de coach van de Nederlanders. Want ze hebben er wel hard voor gevochten. Maar of ze het verdiend hebben... Oké, okay, oké, okay, wordt vervolgd. <lacht> en uiteraard houden we ook de rest van de, de Spelen voor je in de gaten. Ook bij Zandvoort op zondag in het derde uur na vieren. Graag tot zo.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 The wind, another friend got in between, tried to separate us. Oh, oh. The knock, knock on wood, you understood. Love was so new.